Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Welkom terug in de tweede uur van het Huis van de Maan. In het eerste uur kon je luisteren naar Jan Leen Kloosterman. Hoofddocent reactor fysica aan de TU Delft. Ging over kernenergie en alles wat ermee samenhing. Daar wil ik het eigenlijk niet meer over hebben dit uur. Ik wil het hebben over... Energie, of liever over stroom. Want we zitten in een periode dat de stroom die wij nu... relatief goedkoop halen uit aardgas, uit kolen... en uit andere fossiele brandstoffen, dat die stroom langzaamaan opdroogt. Het gebeurt niet vaak, maar stel nou dat morgen de stroom op is. Hoe pak je dat dan aan? Kun je überhaupt zonder stroom of ben je er verslaafd aan? En heeft u wel eens een flinke stroomstoring meegemaakt? En hoe was dat? En hoe bereid je je eigenlijk voor op zo'n langdurige stroomstoring? We horen graag jouw verhalen op 0800 1121 0800 1121. Twitteren kan hashtag Kaasaluna... of een mailtje sturen naar kaasaluna.ncv.nl. Bart, goedendacht. Hoi, goedendag. Nou, het is niet helemaal precies het onderwerp... maar ik heb een aantal jaren in mijn vorige huis... tussen 1991 en 1998 heb ik uh, heb ik zonder uh, uh, centrale verwarming uh, overleefd en zonder uh, uh, gijzer, dus mm -hmm. alleen maar koud en zonder koelkast ook. En wat daarmee bleek is in feite dat onze voorouders ook zonder al die dingen konden overleven. Ik heb dus een aantal jaar heb ik uh, koud gedoucht en gewoon geen geen uh, geen kachel gehad en om, ja, het was allemaal oud en het was allemaal uh, ja, best wel gevaarlijk. Uh, om dat aan te sluiten. Ik, die gijzer die explodeerde bijna in mijn gezicht. Dus uh, heb ik, ik heb gewoon een aantal jaren uh, met koud water gedoe. Dat was, was dus wel een gijzer, alleen het ding deed het niet regelmatig. Nee, hij, nee, hij kwam op een gegeven moment steeg een steek van hem uit en vanaf dat moment heeft hij het gewoon nooit meer gedaan. En ook, hij is ook niet meer vervangen, het ding zelf. Nou, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ja, nee, ik heb het nu over die jaren 91, 98. Ja. Maar ik heb dus een, echt een aantal jaren. heb ik gewoon zonder, eigenlijk zonder stroom. En zonder koelkast ook. Want mijn koelkast was ook stuk. En alles bleef het gewoon doen. Ik bedoel, vlees kun je niet lang uh, bewaren zonder. Uh, zonder maar kaas en eieren en boter. Dat is helemaal geen probleem. Gewoon. Dat is, ja, dat kun je gewoon net zo lang bewaren. Ja, ja behalve in de zomer. Dan wordt het even wat lastiger. Maar nee, de... De zomer ook. Nee, ja? kat en kat en nee, kattenvoer ook. Nee hoor, dat is allemaal geen enkel probleem. Ja, jouw eten werd katten, kattenvoer automatisch? Pardon? Jouw eten werd automatisch kattenvoer? Nee, nee, nee, nee, dat was het eten voor mijn kat. Dus, maar een kat is een beetje kritisch met eten, dus die, die wil ja. nog wel een beetje kritisch zijn. Maar nee, nee. Maar dat, dat, nee, in feite was het gewoon te doen. Maar waarom heb je ervoor gekozen? Ik denk ik dat je, dat je zonder, zonder stroom... Wel kunt overleven. Ja, nog steeds. Maar de, de, ik, ik neem aan dat er ook een element van keuze in zat. Wil je had ook ergens anders kunnen gaan wonen of een andere oplossing kunnen bedenken? Nou ja, ik bedoel, in Amsterdam ga je niet uh, zomaar verhuizen. Dus het, was, het was niet makkelijk om, uh, om even een ander huis te Nee, maar ik was gewoon lui. Ik denk van oké, okay, goed, Hij het tegen mij gezet van oké, okay, uh, die gijzen, dan moet je weer in een of andere. Nou ja, goed, uh, allemaal flauwe culpraatjes Maar in ieder geval. Nee, ik heb het gewoon. Ik heb gewoon, ja, ik heb jarenlang heb ik gewoon zonder. zonder en zonder eh, verwarming en zonder... Eh, nou, Je zei net iets zonder... grappigs: in feite leefde jij zoals onze voorouders. Dat zou je nog bijna vergeten. Maar het was heel normaal. Nou ja, wat dus voor ons niet meer normaal is, was het voor mij op een gegeven moment wel. Ja, goed, ik wil je hartelijk danken. Ik bedoel, eieren blijven gewoon goed en kaas ook. Ik bedoel, dat kun je rustig een week. Uh, ja. En boter ook. Ja. Ja. Gewoon de elementaire levensbehoeften, die blijven gewoon goed. Dank voor het bellenwart. Okay. En ik neem aan dat het allemaal vol tijdsverleden tijd is, hè? want uh, zo praat je er ook over. Oh, ik zit nou in een super luxueuze situatie hier, meneer. <laughs> in, Am in Amsterdam, dat nog wel? Nog steeds in Amsterdam, ja. ja Oké, okay, heel ja. Goed. goed. Altijd in West. Dus Altijd in West. Dank voor bellen en een prettige <laughs> nacht okay. nog. Dank je wel. Wat zou er gebeuren als de stroom op is, als het er gewoon niet meer is? Eh, hoe verslaafd ben, bent u eigenlijk aan stroom? En eh, hoe bereidt u zich erop voor op een langdurige stroomstoring? Volg Kaaseloune via Twitter. Um, Kaaseloune is onze Twitternaam ook. Hashtag kazeluna Als je wat wilt melden voor deze uitzending... als er wat leuks tussen zit, dan lees ik het voor. Uh, of medelandskaaseloune.ncv.nl. En vooral bellen. 0800-1121. Dat is het gratis nummer van Kaaseloune. Mevrouw Van Balen, goedenacht. Goedenacht. Hoe is het? Nou, goed. He, heb je het licht branden? Ja, ja, ja. Nou, het is wel, het is wel gedempt joh. We hebben nog een paar kaarsjes branden nog. Het oh, is gezellig. Ja, maar, maar we, we gebruiken aardig wat stroom hier hoor, al met al, denk ik. Ja, we dachten, maar, dacht je, maar dat, dat gebruik ik ook. Maar ja. in de oorlog hadden we dus ook geen licht. Nee. Nee. nee. En dat heb ik meegemaakt. Waar zat u in de, die oorlogsjaren? En, nou, vlak bij de Hooghovens. In de In de En dat was een gebied waar sowieso heel weinig stroom was, de hele oorlogsperiode. Nou. Ja, niet de hele oorlogsperiode, maar je had een bepaalde tijd en dan kreeg je dus geen stroom. Want toen hadden ze nog geen ijskasten en, en nou, je, de inmaak die je anders, die doe je nu in de diepvries. Maar dan ging het in Keulse Potten. Maar dan hadden we geen licht. En dan hadden we in de, in de schuur bij de koeien, hadden we dus een karbietlamp. En in, in huis hadden we dus een fietswiel, had mijn broer gemaakt op een standaard met een... Dynamo. En dan moesten we om beurt, moesten we trappen. Om licht te maken? Om licht te maken. En hoe oud was u in de oorlog? Uh, hoe oud of ik was in de oorlog? Nou, ik ben geboren in 28, dus ik was een jaar of 12. Ja. Ik ben nu 82, dus ik kan goed onthouden hoor. Maar als, als, als, als, ja, als 12-jarige uh, heeft u ook op die fiets gezeten? Nee, niet op die fiets gezeten. Mijn broer die had een standaard gemaakt met een fietswiel... Met, met een ketting en een trapper. En dan moesten we om deur te trappen en dan zat een dynamo aan dat wiel. En dan, zo kregen we dus met een heel klein lichtje, hadden we dus licht op tafel. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus dat, dat was nog eens een keer een tijd dat je zegt van, eh, zo moest je je behelpen. Ja. En, en, en, en zodra uh, uh, uh, het niet meer nodig was, dan kon uw broer stoppen met fietsen. Dan ja. ging het licht letterlijk uit. Nou ja, eerst, Tot er weer stroom was natuurlijk. Eerst trapte mijn broer, en dan trapte mijn moeder, en dan ging mijn vader, en dan... Ik was de jongste. En dan, was, nou ja, dan moest ik ook trappen. Oh, nee, dat vroeg ik net. Maar u heeft, u heeft ook getrapt. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Maar hoe vaak gebeurde dat nou, dat de stroom uitviel? Nou, dat gebeurde zeker wel, wel twee, drie keer in de week dat de, de, de stroom uitviel. Want dan was het, de hoogovers was gebombardeerd. En dan, dan was, daar was vlakbij de pencentrale. Want daar kregen wij de stroom van. Nou ja, dan viel dat viel allemaal uit. Want die pencentrale die had ook een bom gehad. Die had ook, nou ja, moet je luisteren, maar kijk, als, als er een bom valt, dan werd alles, dan ging de sirene ging. Nou ja, dan ging je af. Ja, mijn vader die had een stukje schuilkelder gemaakt. En dan, eh, nou ja, maar dan had je ook had je avonden dat je dan geen licht had. Begreep ik nou goed dat uw ouders een boerenbedrijf hadden? Wij hadden dus een boerenbedrijf. Dus honger heb ik niet. Nee, nee. Dus, dus dat scheelt ook een stuk. Het scheelt een stuk, maar echt heel veel gezelliger was het ook niet op met al die aanvallen in de buurt. Nee, dat, want ik heb ook wel aardbeien liggen plukken en dat, dat de, de scherven van de... die op de... Op de vliegtuigen afgeschoten werden en dat dan de scherven van, want tegen de duinen aan, daar stond het vuurwerk, het, het, het, dat ze ging meeschieten. En dan was het pat pats en dan hoorde je de, de, de stukjes beloten en toen hoorde je dus vallen. En dan, dan gingen de, die, de jagers gingen dus naar Duitsland, ze kwamen van Engeland... En dan lagen we haar bij te plukken. En dan, nou ja, dan was het. Eh, nou ja, even rustig. En dan zeg ik tegen mijn broer: Goh, wat stil hè, als je niks hoort. Ze zegt hij: Ja, wat donker hè, als je niks ziet. Ja, ja, ja. Dus. Nou, ik, ik, ik wil u hartelijk danken graag gedaan. Dank mevrouw Van Balen voor dit verhaal. Dank u wel. Tot de volgende keer. Jazeker, van harte welkom. Dank hoi, hoi. u wel. Dag. Mijn vraag aan u is: wat zou u doen als er de stroom op zou zijn? Of bent u misschien wel verslaafd aan stroom? Um, Erik Schipper die stuurt een mailtje uh, en zijn reactie is: dan had ik deze mail niet kunnen sturen. Dat is een waarheid als ik het zo maar zeg. Um, u kunt bellen 0800 1121. 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer of een mailtje sturen naar ncv.nl Of uh, een hashtag Kazeloenen. Dat is ons uh, Twitter. Um, bereik dan vinden we die mailtjes of die reacties vanzelf. Ik lees een berichtje voor van uh, Leon Noordermeer. Die schrijft uit Thailand. Het is heel gewoon in Nederland dat je de knop omdraait en de lamp gaat branden. Nou, ik heb vijf jaar in Afrika gewoond, onder andere in Gambia... waar dagelijks de elektriciteit uitviel. Het is in het begin heel vervelend, vooral wat de koelkast betreft of vriezen. Dat was dan niet, uh, niet, uh, dan niet voor een paar minuten, maar voor uren. Je past die aan en schaft de olielamp aan, zodat je toch nog wat licht had s'avonds. En de koelkast gebruikte ik als voorraadkast. Je wendt er wel aan als het dagelijks gebeurt en het dicht uitgaat. Nu zit ik al jaren in Thailand en hier valt de stroom ook uit... al gebeurt het niet vaak. Het is gewoon dat er elektriciteit is. Volgens mij zijn we eraan verslaafd en kunnen we niet zonder. 0800-1121. Meneer Narsing, goedenacht. Goedenacht, u hoort mij? Meneer Narsing. Hoort mij niet meer, dan gaan wij een poging wagen om um, even contact te zoeken. Ik lees even nog een paar Twitter-berichten voor. Remmel schrijft: Ik ben wat dat betreft erg uh, 2.0. Ik zou niet zonder stroom kunnen. Geen nieuws lezen via internet. Geen radio, geen Twitter. En uh, Kazeluna en andere social networks: weinig contact, geen weblogs en geen muziek en gitaar. Wat ben ik toch een uh, Radiator 2.0-mensch? Nou, ik weet niet wat dat precies is. Dat is voor de uh, voor de fijnproeven zomaar zeggen. Um, we hebben contact nu met Gerrit, begrijp ik. Gerrit, goedenavond. Hoi. Zeg, uh, uh, ik, ik wil reageren op, uh, op uh, die eerste meneer uh, die beelden en zeven van zonder uh, zonder zonde alles. Uh, te leven, zeg maar. maar Eén seconde, Gerrit. Heb jij de radio aanstaan? En zo ja, kan je die ik heel heb, snel ik even heb uitzetten? Hem uitgezet. Ik heb hem oh. uitgezet. Uh, en en uh, kijk, ik heb in de jaren tachtig in een kraakpand gewo uh, gewoond. En uh, ja, dan uh, leefde je, zeg maar, met een houtkacheltje zonder uh, gas uh, uh, en, en elektrisch. Ja. En dat gaat allemaal prima als je daarop ingesteld bent, maar ik woon in Eibergen en uh, dat was een paar jaar terug toen met de Hagensbergen, zeg maar vier, vijf jaar terug, uh, met de kerstdagen, uh, drie dagen zonder stroom gezeten hier. En als je dan in een gewoon huisje woont met kinderen en uh, centrale verwarming, ja, dan wordt het leven ineens uh, hartstikke moeilijker. ja. Ja. Ja, want maar, uh, je hebt geen uh, verwarming meer, uh, je hebt helemaal niks, uh, weer wel warmheid, je wordt een probleem. Uh. Maar het gek is, je, je, je beschrijft net dat jij in een kraakpand woonde waar eigenlijk amper wat was, en als het er was, ja? had je zeg maar geluk. Ja. Um, maar blijkbaar is het, als je eenmaal gewend bent aan bepaalde luxe, is het heel lastig om weer terug te schakelen. Ja, nee, het is niet, niet, niet lastig om terug te schakelen, dat zou wel gaan. Maar kijk, uh, op dat moment dan heb je gewoon een uh, hoodkacheltje kacheltje. En uh, weer kun je, je prima redden, omdat je er helemaal op ingesteld bent. Maar, waar, maar zit hem dan, dan... waar zit hem nou in dat je daarop instelt? Of zit hem nou in dat je eigenlijk gewoon het niet kunt accepteren dat het er niet meer is? Wat heel legitiem uh, is, hoor uh, trouwens. Ja, nee, maar ik, ik, ik bedoel dus gewoon van: kijk, als je dan uh, in, in, in een gewoon huisje leeft en je hebt kinderen en. Uh, je, je hebt een centrale verwarming en zo, en ineens valt de stroom uit. Ja, dan heb je geen uh, terugschakelmogelijkheid naar een houtkacheltje, want uh, ja, dan kun je zo in, in, in zeg maar een nieuw bouwhuis niet meer aansleuten. Uh, nee. Dan zit je gewoon dus in de koudigheid. Uh, je hebt geen eten, geen, warm heten, geen, geen uh, verwarming. Nou ja, dat zeg je, je volkomen terecht. Onze huizen zijn er natuurlijk ook totaal niet meer op ingericht dat er wat misgaat. Ja, ja. ja, ja. Maar hoe, hoe, zou, hoe zou je het doen? Want ik bedoel, uh, ja, de, de kans dat het gebeurt, ik weet het niet. Uh, of het algemeen is het natuurlijk prima georganiseerd nog steeds in dit land, geloof ik, uh. op hoofdlijnen. Maar als het gebeurt, hoe zou je ermee omgaan? Uh, wat gebeurt er? He, dus helemaal geen, uh, geen, geen stroom meer. Zou ja, krijgen. uren achter elkaar, dagen voor mijn part. Ja, nou goed, als je het weet dat gaat gebeuren, dan uh, zorg je gewoon dat je een houtkacheltje hebt. En uh, dat, dat, dat je gewoon alternatief hebt. Dan, dan, dan kun je prima leven. Dan zullen we even een gat naar buiten moeten maken voor de uitlaat. Ja, ja. Maar ja, goed, kijk. Uh, als, als, je, als je dus een schoorstinkje hebt, dan gaat het prima allemaal. Ja, ja. Nou ja, je, je weet van vroeger nog hoe het moet in principe, toch? Ja, het is, het is gewoon even omschakelen. Uh... Ja, en het zou je ook lukken, denk je? Jawel, jawel. Oké, okay, nou. Ik wil je hartelijk danken voor jouw reactie, Gerrit. Oké. Okay. Dankjewel. Wij hebben als het goed is nu meneer Narsing aan Wijn. Goede nacht. Goedenacht. Ja, het is gelukt. U bent okay, er. Wat even een kleine miscommunicatie, geloof ik. Ja, geef niet, geef niet. U mag het zeggen. Nou, um, twee dagen terug heb ik het meegemaakt. Dat, uh, ik woon in de Meern, vlakbij Utrecht. Mm -hmm. En daar uh, viel rond een uur of negen viel de stroom plotseling uh, viel alles uit. En ik was met mijn dochtertje thuis. Ik ben op maandag altijd met mijn dochter thuis. En dan zitten wij gezellig naar uh, kinderprogramma's te kijken. Nou ja, zij kijkt in elk geval. Ze is twee. En ze vermaakt zich dan eventjes. En dan doe ik wat huishoudelijk werk. Yeah. En op een gegeven moment vloog alles uit. Yeah. En, ja. En zij begreep er natuurlijk helemaal niks van. Ik in eerste instantie ook niet. Dus ik naar de zekeringkast. En nou ja, alles deed het gewoon. Of alles was in orde. Nou ja, dus ik kijk naar buiten. En ik zie. Uh, ik zag toevallig mijn buurman naar buiten komen. Die was bezig met een nieuwe keukenplaats. En ik uh, roep naar hem en ik zeg van... Hé hey, uh, Erik, uh, heb jij stroom? En hij, uh, hij zegt, nou, ik ga eens even kijken. En toen bleek dat de hele buurt zonder stroom. Dat. Ja, nou is, is het feit dat je televisie uitvliegt voor jouw tweejarige misschien niet zo fijn. <laughs> maar je verwarming doet ook meteen niks meer. Nee. Nee, dat was natuurlijk... Want kijk, uh, we slapen dan uit op maandag. En, uh, althans, ze wordt zo maar we gaan niet meteen onder de douche. En mijn vrouw is dan al lang naar het werk. Dus wij zitten dan na die tv te kijken. En dan op een gegeven moment ja, dacht ik van... Ja, laat ik dan maar in bad stoppen. Nu toch niks het meer doet. En ik het bad vullen. Maar ik, uh, ik merk dat er alleen maar koud water uitkomt. En ja. dat is ook niets. Ja. Dus ja, daar sta je dan uh, ongedoucht. Uh, tanden niet gepoetst, helemaal niks. Dus ik heb mazzel dat mijn schoonouders uit de Suriname zijn gekomen. En die wonen in Hilversum. Dus ik heb alles ingepakt en ik ben naar heel hele gereden. Ah ja, hallo, daar zijn we. <laughs> ja, ik heb wel eventjes gebeld. Nou ja, dat is ook nog zoiets. Want mijn telefoons doen het ook niet meer natuurlijk. Ik heb uh, draadloze telefoons thuis. Dekt, uh, zogenaamde dektelefoon ja. En ik weet nog wel van vroeger dat iedereen zegt van... ja, je moet ook nog wel een telefoon in huis hebben wat gewoon in de muur gaat. Met een uh, draad of zoiets, uh, hoe je dat ook noemt. Ja. Maar die heb ik helemaal niet, joh. Dus... Ik, uh, dat is geluk... trouwens wel een goede opmerking van je, want uh, jouw mobiele telefoon, die deed het waarschijnlijk nog wel. Die deed het gelukkig nog wel, maar... Ja, uh, maar daar dan je je moment... heb je ook geluk gehad, want voor hetzelfde geld gaat de wijkcentrale ook uit van de ding. Ja, als dat gebeurt, ja, maar dan ben je dus helemaal verstoken van uh, elk, elke middel van communicatie dan ook. Ja, dan kan je mensen aanspreken, maar we staan er gewoon niet bij stil dat dan gewoon niets het meer doet, weet je. Want, ja. ja. Niets. Ja, echt, echt niets doet het meer. Dus, nou ja, ik maar het heb... is grappig dat je het is... zegt, want inderdaad zoiets simpels als een ouderwetse ouderwets toestel. Ik zou eens even ja. nou moeten denken of ik dat ding ook nog heb. Nou, ik heb er geen een in elk geval. Want, nee, uh... nee, nee, zo gek is het niet. Ik denk de meeste <laughs> mensen niet. Ja. Nou ja, dus ik, uh, uh, uh, uh, ik heb ook nog gebeld. Uh, dus ik weet niet voor, voor de mensen die, die nu luisteren. Ken jij het landelijk storingsnummer? Als er geen stroom meer is? Nee. Nou, dat heb ik dus gisteren ook ontdekt. Althans eergisteren 0800 9009. 9009. Ja. En wat kun je dan melden? Nou, ja, dan kan je melden. Dan kan je eerst je postcode invoeren. Dan hoor je of er een storing is in je buurt. Of niet. Oh ja. En uh, ja, dan hoor je of er een storing is. Ja, dat is eigenlijk het enige. Ja, voor de rest kan je wel wachten. Tot maar je dat, je dat is toch een beetje vragen... Uh, kijken of de zon al opgekomen is of niet? Ja, ja, zoiets is het wel. Want... Je weet het al namelijk. Ja, ja, maar goed, het is wel fijn om uh, eventjes te horen van dat ze ermee bezig zijn of niet mee bezig zijn of wat dan ook. Oh, ja. Of ze het al weten bijvoorbeeld, want uh, ja, dat is natuurlijk... Maar ja, ik denk dat met mij nog uh, zo'n 100 of 150 mannen hebben gebeld. Tenminste, ja precies, en allemaal niet blij. Hoe, hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? bij jullie in de meer? Nou, ik ben uh, weggegaan om een uur of uh, half tien en ik ben om een uur of drie weer terug naar huis gekomen. En toen deed alles het weer. En toen, Nou, dat was ook grappig, want toen stond de televisie aan, de kerstboom stond aan. Uh, ja, dat was, ja, dus ik, ik heb geen idee wanneer er weer stroom was. Eigenlijk. Nou, nog een geluk dat je niet een eindje aan het koken was... en dat je <laughs> elektrische toestel <laughs> nog toch vrolijk weer begonnen was. Ja, ja, ja. ja. Uh, het had allemaal een stuk erg. Gekund. Goed, ik Pas wil je hartelijk danken. Hey, alsjeblieft. Hé, hey, dank voor het verhaal. Dank je oh, 0800-1121, ja, dat is de telefoonnummer van Kazeloenen. Hashtag is ons Twitter uh, punt waar je ons kan bereiken. Uh, Liene Kleibering schrijft... Ik zou mij zonder stroom erg alleen voelen, geen internet. En telefoon is het ergste. meeste contact gaat via die lijntjes. En Klemper uh, die schrijft... We zijn ook wel een beetje verwend natuurlijk. Het kan ook best leuk zijn om het eens met minder te doen. En Adger van Helden die schrijft, ik zou naar het Scouting Clubhuis gaan, waar we flink vuur kunnen stoken. Koud zullen we het dan niet krijgen. Je kan Kazeloenen ook volgen op Twitter. Eh, Kazeloenen is ons, ons Twitteradres 0800 1121 is ons telefoonnummer. En eh, kazeloenen.ncv.nl, ons e-mailadres.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 She was like she's on top of the world Can I get her to look my way? for me she said to me i want what you want and we got somebody to love you never know who." Ruben Heijn was dat uh, Somebody to Love van het uh, debuutalbum Loose Fit. Engelse jazzman uh, Ruben Heijn speelt piano, zingt, schrijft al een nummer zelf. We hebben het over een stroomstoring. Wat als de stroom er nou niet is en ook langdurig niet is? Het zou zomaar kunnen gebeuren. En veel mensen uh, die luisteren hebben het alles meegemaakt. Ik wil graag uh, verhalen horen over stroomstoring en onze verslaafdheid aan stroom. Nico, goedendacht. Goedenavond. Hoe stroomverslaafd ben je, Nico? Nou, ik, ik denk uh, behoorlijk. Ik, ik uh, zou me bijna niet meer kunnen voorstellen dat je, dat je zonder kunt. Gewoon in het dagelijkse leven met uh, nou ja, computer, uh, televisie en, uh, en noem maar op. Maar ja, net als de vorige spreker... Uh, ja, je, je hebt gewoon van die praktische dingen. Uh, wij hebben uh, een tijdje terug uh, een hele gezellige verjaardag uh, gehad. En uh, een behoorlijke stroomuitval... En, en dan kom je toch tot de ontdekking dat ook dan uh, stroom toch wel een hele belangrijke is. Uh, omdat je bijvoorbeeld voor al je gasten uh, heerlijk je eten klaarmaken bent. En uh, ja, we hebben geen gas, maar een, uh, een prachtige inductiekoopplaats. Ja, dat is heel fijn zolang je stroom hebt. Precies, dus dat wordt al een hele lastige. En je kunt het nog heel gezellig maken met kaarsjes en noem maar op. Maar goed, ja, je verwarming wordt ook minder. Nou, sta je gelukkig nog met een hoop mensen en met kaarsen, dan kom je ook nog wel aan het eind. Maar uh, koffie, thee, allemaal van die praktische voorbeelden... die je allemaal prachtig in een waterkoker uh, en, en, en een koffiezetapparaat op stroom... Uh, ja, ook niet dus. Ja, het is niet alleen comfort wat wegvalt, maar ook gewoon uh, elementaire zaken. Nou ja, precies. En uh, uh, eigenlijk kwam het net bij het vorige gesprek ook al even aan de orde. Uh, het was een behoorlijke stroomstoring, dus, dus uh, uh, ja, het hele gebied lag uh, eruit. Mobiele telefoons uh, deden het ook niet meer... En, en wat dan wel grappig is, uh, dat hebben wij toen niet zo meegekregen, maar uh, uh, kennelijk was iedereen op de hoogte in Nederland, omdat er uh, uh, ja, televisieuitzendingen waren met uh, grote stroomstoringen op de radio, ook allerlei mededelingen. Uh, dat is allemaal prachtig, met ook mededelingen hoe lang het nog zou gaan duren, maar wij krijgen dat dus ook echt gewoon niet mee. Nee, ja. precies, letterlijk. Ja, nee, Je kan een mooie rampenzender hebben, uh, dat is Radio Noord-Holland bij jullie ongetwijfeld, maar als je geen radio hebt die het doet, heb je er nog geen bal aan niets, je krijgt niets mee en, en uh, nou ja goed, heel vervelend. En uh, ja, goed, wij hebben het gewoon nog heel gezellig gehad. En het, het ja, het was ook wel apart eigenlijk. Uh, en maar ja, tegelijkertijd restaurants die vol zitten, uh, uh, maar ook niets kunnen uh, uitserveren. Uh, ja, dat zijn toch behoorlijk praktische uh, problemen. En uh, ja, dan ga je kijken van nou ja, wat doe je daar nou aan? En dan ga je zorgen dat je uh, we, we hebben kaarsen in huis, we hebben. Uh, nou, heel, heel simpel, een, een, een, een, zo'n heel klein, ja, noem het een camping dat mocht het nou nog eens gebeuren, dan kan je in ieder geval nog een pannetje aanzetten. Nou ja, laat ik even een mailtje voorlezen. Christa Reil, die schrijft, het is een, een vrij lang verhaal, maar luister even mee is mm -hmm. <coughs> Hij schrijft, ik zit heel regelmatig op het platteland van Frankrijk, Bourgogne. Bourgogne. En daar zijn nog heel veel bovengrondse leidingen. Een beetje storm, een losse tak van een boom bovenop en krak op zo'n draad kapot. Een paar korte onderbrekingen en dan is het de vraag... komt het weer terug of blijft het voorlopig weg? Blijft, dan weg, euh, blijft het dan weg, dan is het ook voor uren. In Frankrijk vind je kookcomforten... alleen maar met een mix van gas uit de fles en elektrisch. Maar nooit zoals wij in Nederland alleen in gas of elektrisch. Ik heb officieel een, een ZZP-bedrijfje, maar ik zit vaak in Frankrijk, schrijft ze dan nog... En mijn klanten, die weten, natuurlijk, kan ik niet verklaren dat de stroom is uitgevallen. Weten zij veel. Daarom altijd kaarsen in huis. Ik moest aan denken toen we minister Guusje te Horst nog hadden. De overheid vertelde je toen dat je een noodpakket in huis moest hebben. Altijd een aantal liters uh, flessenwater, een radio batterij en nog zowat. Toen dacht ik al, de Nederlanders zijn niks meer gewend. Dat beschrijf je ook eigenlijk een beetje. Je hebt dan wel wat dingen nu geregeld, maar we, we, we rekenen natuurlijk nergens meer op. Nee, weet je, dat is inderdaad minimaal en je, je bent eigenlijk zo uh, ja, van alle gemakken voorzien dat, uh, nou ja, dat gaat goed totdat hij het fout gaat. Uh, dat, dat is een beetje een probleem. En, en wat, misschien een leuk verhaal, een collega van mij uh, in hetzelfde gebied, die dacht op een gegeven moment van nou, dit, dit gaat echt lang duren, want uh, nou, het begon aan, aan het begin van de avond, weet je, of half zeven. En uh, de, de laatste dorpen die werden aangesloten was om half drie, half vier s'nachts. Ja. Uh, die dacht op een gegeven moment van nou, weet je, dit, dit wordt wel heel lastig. Ik heb nog een heel klein noodstroomaggregaatje staan. Dan ga ik dat wel aansluiten en dan doet in ieder geval mijn verwarming en een paar belangrijke zaken in huis doet het weer. Nou, dat is niet zo goed uitgepakt, want toen iedereen weer stroom had, uh, toen zat hij nog zonder, omdat ja, zo'n piekspanning die dan ontstaat. Die had eigenlijk de hele boel ontregeld, dus die had een behoorlijke schadepost aan zijn verwar verwarmingsketel en noem maar op. Dus ook dat, oei oei. Ja, als, je dat als je dat niet goed doet, dan, dan oh. gaat dat ook fout. Dus ja, ja. ja. <laughs> dus ja ik, ik, ik, ik denk inderdaad dat we, uh, uh, als je ook mensen hoort van vroeger, ja natuurlijk uh, zijn wij dat niet meer gewend. En dan heb je een paar zaken, maar dan moet het toch eigenlijk niet al te lang gaan duren, want dan is het best lastig. Precies. En dan heb je het nog niet eens over de computer. Dat is dan misschien nog uh, in in in verhouding dan nog klein bier. Als uh, als je tenminste niet meer kunt koken. En je verwarming doet het echt niet. En het is koud. En het kan nou, helemaal gebeuren. Inderdaad, inderdaad. En dat is dan zeker voor thuis. Toevallig heb ik daar vanuit mijn werk dan mee te maken. Wij doen heel veel voor uh, IT-bedrijven. En ja, daar zitten inderdaad organisaties tussen die kunnen niet zonder stroom. En ja, die hebben dan ook alles inderdaad wel ingeregeld met noodzame aggregaten. en en en. en... Uh, uh, UPS'en, dus batterijen, om, om, om zaken draaiend te houden. Uh, en, dat, en dat moet dan ook wel, want ja, die kunnen gewoon echt niet zonder. Hè. Denk aan ziekenhuizen ja. en, en allerlei instellingen. Dat, maar ja, voor particulieren thuis, dat is natuurlijk niet te doen. Dank. Dank voor bellen. Alsjeblieft. En laten we hopen dat het lang stroomhouden en dat jullie het ook blijven houden daar. Dankjewel. Dankjewel. 0800 1121, dat is ons uh, telefoonnummer. Mevrouw Paul, zeg ik het goed? Ja, ik, uh, ik zou ik wil u vertellen. Ik was 33 jaar. Toen kreeg ik uh, stroom en ik was op uh, 33 jaar toen kreeg ik water. Want ik ben op uh, ik ben een hele verzin geboren op een woonschip op de Berensteinse weg. Ah ja. En uh, mijn mijn ouders die reisden rond uh, als toelemattend. Dus wij hadden uh, wij waren helemaal zelfsupportend. Wij hadden dus... Uh, maar uw een... ouders waren stoelenmatters. Dat, dat, stoelenmatters dat, dat, waren mijn ouders, ja. Dat klinkt al als heel lang geleden. Nou, ik ben 70, dus ik was... Ik, ben, ik was 33, dus in 1965 kreeg ik... Uh, nee, nog na... 9, ik weet het niet, lang daarna kreeg ik water en dicht binnen in het schip, ja. hè? Maar even, even, even terug, uw ouders uh, waren stoelenmatten, zegt ja. u. Uh, ja. U woonde in een woonboot ik... in Hilfsum. Ja. Maar die woonboot had dus nul voorzieningen schip had Gewone schippers hadden ook geen voorzieningen, Waren zelfsupportend. Wij hadden bijvoorbeeld uh, uh, eerst petroldi licht, maar later kregen we buttergas met een gaskousje. En we hadden gewoon petroldi stellen om eten op te koken. En we hadden gewoon een, een kachel. En dan en haalden we de dingen eraf. Er stond altijd dus zo'n zo ketel met zo'n zo zo zak erin. Ja. Die was in de ketel. Die stond altijd dag en nacht op voor koffie te zetten, voor thee te zetten. Of, uh, nou ja, uh, of als de vacite kwam, of af te wassen. En fijn, er was altijd warm water. Maar wat en gebeurde er we... op uw 33ste? Zegt u? Wat gebeurde er op uw 33ste? Nou, ik was, laten we zeggen, 24 toen ik trouwde... En toen hadden we ook nog geen water en licht op het schip. Toen, dan, toen lag ik in Sassheim. En toen, ben ik, toen later zijn we naar Den Haag toegegaan... hebben we vast de lichtplaats gekregen. Maar dat, toen hadden we ook nog, of, of ook nog geen water en licht. Want onze eerste tv, toen het pas getrouwd was... Het was een televisie op de accu. En die lieten we bij de garage opladen. En dan... Uh, en dan, en dan zo'n grote motoraccu bracht mijn man dan naar de garage, hadden we er twee, die werden opgeladen en als die dan leeg ging, die batterij, dan werd het beeld van de televisie steeds kleiner. Ach. Dan zei ik tegen mijn man, je moet weer even die andere gaan halen, dan kunnen we weer behoorlijk televisie kijken. Ja, en, en, en... Hoe, lang, hoe lang kon u kijken met één zo'n accu? Met grote actie keken we met zo'n grote actie ongeveer een week, zeg maar. Oh, dat is nog best wel lang ook nog. Ja, maar ja, toen had je nog niet de hele dag televisie. Hè? Had je alleen maar s'avonds televisie. En ook nog maar één zender. Ja, en twee zenders, dacht ik. En hoe heet het ook alweer? En uh, uh, ja, hoe moet ik het eigenlijk allemaal zeggen? Ook geen elektrische apparaten, natuurlijk. Dus ik ben. Maar dit... zeven... Maar yes. sorry, sorry. Uh, dit was nog steeds het, hetzelfde schip als waar uw ouders ook op gewoond nee, Oh, we hebben zoveel schepen gehad, meneer, dat kan oh. ik u niet vertellen. Oh, okay. Toen het nou, thuis is goed. was, hebben wij zoveel verschillende schepen gehad. En op uw 33ste, toen was het, uh, nam u afscheid met uw man van het scheepse leven? Ja, mijn man was een burger en die, en, en die, was niet zo, die wou nooit zo graag varen. Dus we, toen kregen we een vaste lichtplaats hier in Den Haag. Maar het duurde toch nog lang voordat ik een vaste lichtplaats kreeg en dan... Uh, en dan alle voorzieningen aangesloten werd, zeg maar. Dus je, had, uh, ja, je was gewend om zo te leven, meneer. Dus uh, als het weer zou gebeuren, zou ik het niet missen, want ik zou me goed aan kunnen passen. Ja. Ik zou bijvoorbeeld, uh, ik heb nu bijvoorbeeld in de in, ook nooit een koffiezetmachine gehad. Ik zet nog koffie om me open, het op, zet er gewoon in de pot. Dus zeg maar potjes koffie. Ja. Uh, als maar u, het, u, u woont ja. niet meer op een boot? Nou, ik woon sinds uh, zes jaar niet meer op een boot. Want mijn man is overleden en ik woon nu bejaard, zeg maar. Hè? Dus uh, als je ouder bent, is het moeilijk om op een schip te blijven. Maar de schepen van nu, de woonboten van nu, zijn overal aangesloten. Ze hebben ja. riolering, aardgas. Dat mag je geen gas... boten meer noemen. Dat mag je geen boten meer noemen, nee. Want ja. wij hadden natuurlijk ook later alles: uh, aardgas, uh, riolering, uh, telefoon. Zoals nu ook in het huis. Ik heb wel internet en ik heb uh, tv, maar keukenapparatuur op stroom heb ik niet. Daar nee. ben ik niet meer groot gebracht. Okay. Dat doe ik allemaal nog met de hand. Nou. Zo, uh, en zo leefden wij altijd ja. dan. Nou, het, het schippersleven, zeg maar. Dank dat u kwam vertellen over het schippersleven. Graag gedaan, meneer. En een prettige nacht. Dank u wel, nee, mevrouw. Mogen. Dag. Ja hoor. dag. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Um, Lia Hendricks die stuurt een mailtje. Ze schrijft... Hi Frank, ik ben afhankelijk van een elektrische rolstoel, elektrische tillift, elektrisch hoog-laagbed Hoe bedoel je, ik heb wat met stroom. Wat heb ik met stroom? Een zonnepaneeltje dan maar. goedjes Lia. En uh, Den Blokker schrijft... Ik kwam eens aan bij een Frans hotelletje waar de stroom was uitgevallen. Een paar uur was het enorm gezellig met kaarsjes. Tot de TL-balken weer aanvloopten en de eetzaal kaal-wit-verlicht-wet. Je kunt het dus ook bereiken via Twitter. Hashtag of dus bellen 0800-1121. Erik, goedendacht. Goed, uh, Goedendag. Je mag het zeggen. Je oh. <laughs> dacht, nu, nu komt het verhaal, maar ja. Nee, dingen weet het uh, Voor 17 jaar uh, terug... toen woonden wij in, uh, in Groningen... samen met mijn vrouw. En... Uh, toen, uh, ja, we hadden de rekeningen niet meer kunnen betalen. We zaten behoorlijk zwart. En toen hebben we ongeveer een, een, een vier, vijf maandjes zonder uh, gas en, uh, en licht gezeten. Gas en elektro. In wat voor periode van het jaar? Het was uh, herfst en uh, winter. Hartje winter. Fijn. Nou ja, nou fijn. We hadden een, uh, gelukkig een houtkachel, die hadden we van mijn uh, opa. En er uh, was, uh, in de buurt was een meubel... Uh, fabriek. Dus dan gingen we het hout halen. Uh, dat, dat was uh, voor hun afval. En voor ons was het, uh, ja, licht in de duisternis. Ja. Yeah. Uh, en we, yeah. hebben het, we hebben daarop uh, gewassen op het kacheltje. We hadden het altijd warm. We hebben uh, gewassen. We hebben uh, gekookt erop. En uh, mijn schoonfamilie die kwam, uh, die kwam aan. En we hadden een paar kaartjes. Het was gezellig. En ze, uh, er heeft eigenlijk tot, tot verkort nooit iemand geweten dat zij geen gas en licht hadden. Je, oh, je hebt het ook niet verteld? Nee, ik had het niet verteld. Ja, je bent een beetje te trots, hè? Ah, ah, ah. Ja, hoe hoe kwam die geld nou trouwens? Uh, ja, je bent jong. Je hebt een paar uh, uh, stomme dingen gedaan. Ik kwam toen uh, voor de eerste keer, kwam ik, uh, ik had altijd gewerkt, dus uh, toen kwam ik... Uh, in de bijstand en ik wist helemaal niet hoe het moest. En dan werd je naar het kastje, naar het muur gestuurd. Ja, en dan kon je. Ja, je, je wist de weg niet. Ik, ik wist nergens van. Ja. Dus uh, ja, dan kwam uh, alles een beetje te laat. Ja, en dan, uh, dan weet je niks. En dan kom je ineens in een zwart gat. En het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Ja, ja. U uiteindelijk, het heeft uh, vier maanden geduurd, drie maanden geduurd, zei je. Vier, vijf maanden heeft gegeven. Of vier, vijf maanden zelfs. Ja. En, en, en toen hadden jullie voldoende geld bij elkaar gespaard om weer de rekeningen te gaan betalen? Ja, dat klopt. Dus aan de ene kant is het uh, natuurlijk erg rot, alhoewel het uh, hartstikke romantisch was af en toe. Uh, maar dingen, uh, ja, je kan het overleven. Nou is het wel uh, zoals je het net zei met uh, dat meisje dat uh, uh, ja, in verlieden is. En uh, afhankelijk is van bepaalde zaken, ja, dat is natuurlijk rood. Ja, dat is een andere verhaal, precies. Dat, wij, hadden, wij hadden op dat moment, uh, ja, wij hadden geluk. Wij, wij hadden de, het bed, dat pakten we gewoon uh, op naar onder. De matras, en we lagen lekker voor de kachel. Ja, Re reuze romantisch lijkt me. <laughs> ook, ja, ja. Ook, ook wel een beetje behelpen. Maar jullie, toen je eenmaal stroomweer en gasweer had... Uh, zijn jullie niet doorgegaan met hout halen bij de houtfabriek? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is ook... Uh, Eigenlijk helemaal niet weg geweest. Totdat we weer terug naar Limburg gingen. En ja, nou op dit moment uh, woon ik in, in België. En dan nou doe ik exact hetzelfde. We hebben houtkachel en uh, ik ga gewoon hout halen bij uh, de pallet. En uh, ik, ik pak uh, pellets die verbrand ik. Ah, ja. Die krijg ik. Dus uh, ja, en, en, we doen exact hetzelfde. De pallets zet je de zaag in en het gaat gewoon in het kacheltje? En het gaat gewoon in de kachel. En op dit moment, uh, ja, we, we moeten op stookolie daar... Uh, of we kunnen op stookolie kunnen we, uh, uh, verwarmen. Dat heb ik wel. Maar het meeste, dat, dat, dat wordt toch allemaal gedaan met, uh, met uh, hout van de pellets. Ah, ja. Wat grappig. Nou goed, en, en mocht het. Uh, want ik weet niet hoe het in België is uh, qua stroom. Maar mocht het een keertje goed misgaan. dan raak je niet op voorhand in paniek, in ieder geval. Nee, wij niet. Nee. Je, je kunt wat hebben en je bent wat gewend. Dank voor het bellen, Erik. Oké, okay, fijne avond. Dankjewel, dag. 0800-1121, hoe zou u omgaan met een, een periode zonder stroom? Of misschien heeft u dat wel eens een keertje meegemaakt... en wil u erover komen vertellen hoe dat ging. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. We gaan naar muziek luisteren van Alex Roeka... van het album Hades Kade uit 2006. Ik hou van, Hele liedje, Alex Roeka. Ik hou van de stad... Als hij trilt in de verden, en ik kom eraan. Hij kietelt je bloed met zijn woud van de sterren. En hij laat je begaan. Ik hou van de huiver, dat ik nergens thuis hoor. En niemand is die me kent. Omdat het leven pas echt wordt als je zwijgt en verloren bent. Hey, hey, hey! Ik hou van de blik, van de wink, van de schaduw. Het vergeten domein van de donkere hoek, de glans van het lied op de droevige lippen en dat het niet kan, het toch moet. Toen ik hou van de nacht, als het een lijkt te worden wat hoog en wat laag is, wat slecht is en goed. En kronkelend door de roezige schemer, zich van alles wat vals is ontdoet. Door de Bergen en ik ruimel langs voort door de bek van de duivel naar de maart van de toppen, alleen door de steenbok gehoord, hoe ik hou van de vlam die slaat uit de rotsen als de zon het begeeft en de lucht weer gaat spoken en je staat op de rigel en leeft. Hey jee, hey, hey. ik hou van het kruis, van het puin, van de stenen Alsof het mijn leven is, dat daar ligt En ik er nog altijd bovenuit kan komen Omhoog naar dat wijze gezicht Is, wat zou je dan doen? Zou je je überhaupt kunnen redden? Of misschien heb je het wel eens een keertje meegemaakt? Dat is de vraag van dit uh, tweede uur van Casaluna. Dirk, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik ben een stroomverslinderaar. Ah, een echte? Want ik ben een bakker van beroep. Ja. En ik leef alleen dus, s'nachts. En uh, alles draait bij mij op elektriciteit. Ik heb 14 motoren staan, diepvriezers. Dat is zo mijn kleine 30.000 euro materiaal in. Als ik dus een paar uur zonder elektriciteit zit, ben ik dat allemaal kwijt al direct, hè. 30.000 euro down the drain als het misgaat. Ja, dat is allemaal uh, ingevroren uh, grondstoffen. En als, als die dus zon moet ik die ofwel verwerken... ofwel in de vuilbak smijten, hè, bijvoorbeeld. Ja, Begrijpt ja. U? Ja, nee, ik, sorry, ik zal even luisteren. Maar Absoluut. Uh, maar is er al eens gebeurd dat het misging met nee, de stof? Ja, het is al eens gebeurd. En ik heb daar een verzekering voor, maar uh, dat taalde niet. Ik <laughs> wat, wat, wat, wat, ja. heb uh, gewoon uh, over twee jaar ook gesneeuwd. En uh, de kabels waren allemaal kapot. En uh, vier, vijf uur zonder elektriciteit gezeten. Maar ik had wel één geluk nog. Uh, het was min graden. En de vriezerskasten bleven nog onder nul staan. Je? Ah, ja. Ja, ja, maar ja. bij mijn oven ook wat dat ik brood mee bak, Dat is allemaal computer gestuurd. En die branders die draaien op mazoet, maar die, die worden ontstoken met elektriciteit, dus ik kan die bakken ook. Hè. Nee. Sorry, wa waar draaien die branders op? Op mazoet. Mazout, Ma wat is dat? Mazout, uh, stookolie. Oh, stookolie, oké. Okay, ja, okay. maar, uh, maar... een chauffagebrander. Ja. Als je geen elektriciteit hebt, branden die niet. Nee, nee, precies, want die computers <laughs> moeten het allemaal aansturen en er gebeurt er gewoon helemaal niks. Inderdaad, en brood kneden of of, of uh, alles, alles draait hier bij mij om elektriciteit. Hoeveel broden bakt u uh, op een dag? zo'n twee, driehonderd. Goedemorgen, zeg. Maar ja, ik ben uh, een kleine zelfstandige maar hoor. Want uh, wat is het probleem nu van de moderne bakker? Die heeft geen personeel meer, maar alles is elektriciteit, hè. alles is machinale. Is dat zo? Uh, want u heeft geen personeel, u doet het ook in uw eentje? Volledig alleen, ja. Ah, ho hoe lang na nu gaat u brood bakken? Uh, ik werk gemiddeld een 18 uur per dag. Ja, maar hoe, hoe laat, euh, ochtends, begint u ermee? Ik begin uh, in de namiddag om drie uur. En ik stop morgen vroeg rond tien, elf uur. Goede dag en nacht compleet omgedraaid. Ik dacht dat de bakker uh, wel vroeg begon, maar dan om een uur of vier of ja, zo. Ja, maar ik ben een Belgische bakker, hè? dat is iets anders over negen. Oh ja, nee, in België is alles anders. Nee, nee, nee, nee, nee maar uh, bij ons mogen het s'nachts veel meer werken dan bij jullie. Hè? Bij ons is dat toegelaten, niet s'nachts werken. Maar is dat voordeliger dan? Ik bedoel is dat beter om... Uh, nee, omdat ik nog een artisanale bakker ben. En om zeven uur gaat de zaak open bij mij. En alles is vers. Begrijpt u? Ja, ja, ja. ja. Voor ik zeg wel, ik heb uh, materiaal in diepvries zitten. Maar dan is dat in deegvorm. Ik laat dat ontdooien. En dan bak ik het pas af. Dus is dat nog vers. Ik bak niks af en steek het in de diepvrieskast. Begrijpt u? Laten we het traject eens even volgen. Het diepvriesdeeg. Van koek, van koek, ja. Ik draai deeg van koeken. Ja. Ja. Ik maak mijn koeken en ik laat die niks niks rijzen. Dan moet eerst rijzen groot worden he, voordat dat ik hem afbakken. Ja. Dus ik steek die groen in de, die, in de diepvrieskast. Mm -hmm. Mm -hmm. En hetgeen dat ik dan in de week nodig heb, laat ik omtooien, rijzen en bak ik af. Ah ja. Begrijpt u? Maar mijn broden allemaal, die zijn altijd vers. Die, die bak ik die, om acht u s'avonds begin ik. Ja. Ik heb een tiental soorten broden. En kijk, nu komen mijn eerste broden eruit binnen een drietal minuten. Oh, en, uh, gooi even wat vers brood bij ons naar binnen. Ik Pardon? heb ik begin honger van te krijgen. <laughs> ja. U bent eraan gewend natuurlijk, aan die heerlijke, heerlijke lucht van vers brood. Ja, inderdaad, uh, dat, dat is een gewend. Hè. Maar ik zeg het, ik ben een stroomverslinderaar. Als je weet, dat je ja. 15, 16 motoren continu opdraaien. En als dat bij mij zou uitvalt, is dat een ramp. Hè. Want ik kan zelfs geen slagroom meer kloppen of niks. Want dat is allemaal machinale. Ja, wat, wat wonderlijk wat u net zei over die verzekering. Want als er al een verzekering tegen is, dan mag je toch ervan uitgaan dat ze uitbetalen op het moment dat er wat ja, aan. is. Ja, maar het probleem is natuurlijk, bij mij was het probleem, ik belde de verzekering op. Ja meneer, in de loop van de week komen we. Maar, maar de, de, die producten staan niet, dat begint te stinken en, en, en je moet dat wegsmeten. je kan, kan dat niet houden. Want ah, ja. de zaak moet verder draaien, de hygiëne gaat voorop ja. en, en tegen dan die mannen komen, twee, drie dagen later, ja, is dat allemaal weg bij mij, he. ik kan dat niet houden, ik kan dat niet oh, nergens. En, en toen zei ze, we kunnen geen bewijs vinden, dus uh, UFPS. Inderdaad, ja, foto's nemen en al. Maar ja, je kunt geen foto's nemen van alles wat je wilt. He. Ja, nou, dat is hup. allemaal pure kwartje. Zolang dat je betaald voor de verzekering is goed, totdat je ze nodig hebt, zeg ik altijd. Blijkbaar, blijkbaar. 30.000 euro down the drain. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Tuurlijk. Ik ben heel blij dat ik naar de Nederlandse Radio kan luisteren, want hier in België hebben wij dan niet zo live radio s'nachts. Ah ja, wat gebeurt er bij jullie dan s'nachts? Nee, allemaal cassettes. Oh, oké, okay. oké. Okay. Nou, dat kijk is er, gezienlijk he? Nederland. Ja, nou, ik, we, we, ik vind het hartstikke leuk dat u luistert uit de grond van mijn hart. Ja. Uh, dus, en, en dank dat u belde. Ja, dank u vriendelijk. En werkt ze nog... nog. Ja, werkt ze nog, want u moet ook nog wel eventjes. <laughs> dank u wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. Uh, Paul Verkruisen, die schrijft hoe naïef kun je zijn. Totaal afhankelijk maken we ons als er een paar slimme gekken zijn. Ligt heel ons leven plat. Jeroen van Gerwen, goedenacht. Uh, nacht. Heb ja, je... Ja, het is in ieder geval een leuke aansluiting op die nechtenbakker uit België. Want, uh, kijk, ik ben zelf ook, uh, ik ben zelf ook een, uh, een vrachtwagenchauffeur die s'nachts uh, de vlaaien naar distributionpunt brengt, ja. zodat mensen morgen vroeg verse vlaaien, vlaaien hebben. Ah, ja. de, kijk, en uh, ja, er zijn mijn andere collega's die gaan binnen nu en ja, die zullen nu en 10 minuten gaan niet beginnen. En die zorgen dat morgen vroeg alle brood weer uh, vanuit, met een vrachtwagen vanuit de, de bakkerijen naar uh, de zal uh, liggen. Ja. Ja. Dus, uh, maar uh, daar belde ik dus niet voor. Uh, ik bel dus voor, ja ik vind het leuk een afsluiting. Maar uh, het gaat ja. dus over, uh, je vraagt om storing en heel het spul. Nou toevallig hebben wij een uh, maand of, nou dan weet ik niet precies of dat twee of drie maanden terug is geweest. Uh, hadden wij uh, bij ons in het dorp, nou ja, wij, ik woon het in het dorpje Lieshout. Uh, weet je wel, van nu eerst een, uh, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. in Brabant, ja. Ja, dus uh, nou, en daar was toevallig uh, in, in het energiehuisje op het terrein van, van uh, die brug uh, brouwerij. Ja. Uh, het had ook ergens anders kunnen staan, ook ergens anders in een van de dorpen. Maar er was een rat ingekropen en uh, die had uh, de, de schrik van het leven gehad. Die zal wel lekker gebakken zijn geweest, Ik op. denk dat het een extra rat is. En die ja, legde, die legde gewoon uh, vier, vijf dorpsschermen, die gewoon plat, dus stroom gewoon helemaal weg. Dit, dit klinkt toch eigenlijk als een verhaal uit de jaren zestig, hè? Dat er een, een, een dier in zo'n hockey kruipt, geroosterd wordt en dat de hele boel dan plat ligt. Ja, maar ik denk gewoon dat het een beetje te maken heeft met uh, het gasmaaien van tegenwoordig. Het gaat allemaal een beetje grover. Kijk, en dan raakten ze die uh, roosters die er uh, tegen die energiehuisje aan zitten. En uh, ja, zo op die manier zullen ze natuurlijk ja, toch binnen kunnen komen. Oh, en natuurlijk, het je... energiehuisje is natuurlijk warm. Ja. Dus uh, als er ergens een gat is onder vier de kabels uh, het huisje in... Dan zou je dat ook openvreten en dat zou je proberen erin te komen. Ja, ja, ja. Hoe lang heeft het geduurd, al met al, bij jullie? Bij ons hebben we toch. Nu ik op. Draagstal, meidje, er in Nederland Ik denk een uurtje of vier. Nou, we blijven je toch wel verstaan, denk ik hoor. Ze zei het wel heel bond Maakt. Een uurtje of vier. En wat hebben jullie gedaan die vier uur? Nou, het was gewoon. Ik moet nog steeds belakken, maar ik was toevallig afgewerkt van mijn werk. En ik reed naar huis en ik vond het eigenlijk uh, prachtig, uh, ja, uh, wat de vrouwen zouden zeggen, romantisch donker. Uh, <laughs> dus ik kwam thuis, ik had een lekker instandartaris en de zware boer een beetje in paniek en alles, want ja, zijn koeling valt natuurlijk ook uit. En uh, ja, weet jij wat er aan is? Ik zeg, ja, in de verse verte is er geen stroom. Dus ik kom thuis en uh, ja, ik wou toch lekker in bad gaan. En dan heb ik toevallig, had ik toevallig bekeken hoeveel het wattage van mijn, uh, stroom, af, van mijn uh, water, af, uh, centrale verwarmingsketel was. En ik heb daar gewoon een verlengkabel gepakt. Ik heb de stekker onderuit stoptakt van uh, die centrale verwarming ketel uitgetrokken. Die heb ik op een, een verlengkabel gezet en ik heb hem op, uh, op zijn, uh, hoe noem je ze een ding? Omvormer. Ja, ja zijn ja, omvormer inderdaad, precies. Ik kwam niet zeggen generator, maar zijn omvormer. En die heb ik gewoon lekker, lekker op de automotor gezet. Dus van 12 naar en 220. En ik heb lekker een bot vol laten nodig. <laughs> en ik heb lekker toch van kunnen genieten. Dat is wel ontzettend slim van je. En dat heb je met de vrachtwagen gedaan, of met je weet je persoonauto. Nee, nee, nee ik, dat kan iedereen gewoon met zijn eigen auto. Alleen je moet even opwachten ja. hoeveel, hoeveel stroom je, je centrale verwarming gebruikt. Kijk, want uh, ja, als je iemand stroom op je ketel hebt, kijk, als de pomp in kan lopen, ja dan, dan, dan heb je goed. Dan, dan kun je gewoon lekker bad gaan, dan ja. geen je probleem. Ja, inderdaad, maar wel inderdaad even heel goed kijken als ze gaat die uh, omvormen uh, stoom uitslaan, dat ziet er ook niet echt op. Ja, en als je nou tegenwoordig kijkt, nou uh, voor de mensen is het misschien een leuke tip: een omvorm kost eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk. En als je dan toevallig in de gelukkige toevalligheid bent natuurlijk. Kijk, als je natuurlijk in de flat moet, heb je een probleem. Maar als je toevallig je auto langs je huis kunt parkeren, of toevallig voor je huis, en je kunt er met een verlengkabel naartoe, nou ja, dan kun je al een heel eentje komen, maar. Maak, maak niet de stomme fout, wat, wat ik met uh, een andere collega ook, of, uh, naar een andere gesprek, uh, uh, hoe ik ook hoorde, van die persoon die met een generator aan de gang ging, terwijl de rest geen stroom had, alleen hij had dus wel stroom totdat stroom eraan kwam. Je ja, gaat natuurlijk niet op je stroomnet uh, aansluiten terwijl je terwijl je hoofdstop uh, er gewoon niet aanstaat. Ja, Want ja. in het geval dat je de stroom krijgt, krijg je dus een enorme knal. Ja, je, ja. Die generator wordt gewoon opgeblazen. Ja, ja, precies. Nee, precies. Dus uh, gewoon die huis uitzetten en hangt er een schakelaar of een klip of een of, uh, z n, z n wasknijper op, uh, noostroom in gebruik. Ja, ja, ja. Dus, dus niet dat er dan iemand aankomt van, hé, hey, oh, uh, ik zet hem al even om. Ja, pas ja. Nou, ja en okay. uh, we, we, we hebben ook het geluk in Nederland. Mensen, tussen aangestekens, het geluk bij een stroomstoring duurt het wat langer dan uh, net zoals die Belgische bakker die we net hadden. Kijk in Nederland is dat uh, is die valt dat gewoon onder een verzekering. Als de nou, ja, ik durf niet te zeggen van vier of zes uur duurt, maar dan valt het op een gegeven moment onder uh, is de, ja, dat is gewoon een. Uh, ja. Ja, een collectieve zekerheid hier in Nederland. Afsloot. Ja, maar ik kan me herinneren ook dat een een uh, uh, als ja. uh, dus ik in een helikopter tegen een hoogspanningskabel aangevlogen is. dat er een ja, hoop gezeik over en die afhandeling kwam. Hey, ja. weet, je, weet, je, weet je, Jeroen, ik wil even met je afronden als je het niet erg vindt. Want ik heb ja, net in een die helikopter ja? Maar daardoor, daardoor is dat fonds een keer in leven geroepen. Ja. Dus ondanks de pech van die helikopter was het toch een geluk bij jou. Oké. Maar dat wil ik dus echt zeggen. Oké, dankjewel Jeroen. Ja. We hebben nog net tijd voor één bellen, hoop ik. Dankjewel. Dank voor bellen. Anneke, goede ja, we hebben geen zeeën van tijd meer, maar ik denk, nou, nee. met een beetje geluk redden we het nog net. Vertel het. Heb jij te maken gehad met, met stroomuitval? Nee, wij uh, kwamen door omstandigheden over schip te wonen, maar we hadden eerst geen lichtplaats, dus ook geen voorzieningen. En toen moesten we dat, uh, nou, eerst zaten we helemaal zonder, maar goed, we kregen een, weet uh, heet zo'n ding, een aggregaat. En dat is best een avontuur, want we hadden op een school gaan, de kinderen, dus nu 15 jaar geleden. En die moesten s'avonds op de computers uh, hun huiswerk maken, dat soort dingen. En dan, uh, dat is wel een dus vrij voorlijke school geweest, 15 jaar geleden. Wat zegt u? Een vrij voorlijke school geweest, 15 jaar geleden. Ja, nou, dat begon toen net zo'n beetje. Dat ze uh, niet echt zoals nu, dat ze bijna niet meer zonde kunnen. Maar, nou ja, ze wouden er toch wel graag werkstukken maken, dat soort dingen. En, uh, maar goed, we ging dus s'avonds... Ging het aggregat aan en dan moest ik wassen en ik moest uh, mijn naaimachine gebruiken. En hun konden dus hun computers gebruiken. We konden even naar de radio luisteren, al dat soort dingen. Dat kwam alleen maar s'avonds omdat dat. Zolang de aggregat liep, hadden jullie stroom? Ja, dan hadden we stroom. En, en waar dan... lagen jullie met die boot? In, uh, gewoon in een, in een haven wel, maar niet zeg maar aangesloten nog, omdat we weer niet een officiële lichtplaats hadden. Ah. En dat, uh, dat kwam later. Nou, dat is tenminste dus wel beter geworden. We hebben nu wel weer stroom. Maar overdag doen we nog steeds uh, licht met accu's en dat soort dingen. Je, het is wel leerzaam, want je. Maar waarom doen we het nu nog steeds? Want, uh, het is een woonboot. Ja, het is een woonboot. Ja. Maar waarom hebben, we over... oh, ja. Waar, waarom hebben we overdag geen stroom? Nou, nu wel. Nu hebben we dat. Nu hebben we wel een, uh, een aansluiting op het lichtnet, zeg maar. Op de. Maar dat hadden we toen eerst allemaal niet, omdat we geen officiële lichtplaats hadden. Ja. Nee, maar u, u zei u net is. toch van, nog steeds uh, uh, gaan we overdag ja. op accu's? Nou, dat hebben we er een beetje van geleerd. Uh, ja, mijn man is nogal een uitsvinder, zo ik zeggen. Maar in elk geval, die probeert er van alles. Dus overdag, uh, nu doen we nog heel veel met accu's. En ook gewoon omdat je geleerd hebt dat je heel uh, onthand bent. Ja. Zonder stroom. Dus uh, we hebben nu een kachel... Uh, een houtkachel ook. En, nou, en meer van die dingen, zeg maar. Als nu de stroom uit zou vallen, dan kunnen wij gewoon verder leven zeg maar. Ja. ja, je moet ook wel dingen minder doen. De wasmachine kan even niet aan en dat soort dingen. Maar niet meer zo... nou ik, ik... Ik weet niet wat mensen zo gaat overkomen als er nog echt de stroom uit gaat vallen en dat gaat langer duren. Ja, je maakt ja. je soms best wel een beetje zorgen over. Ja, we dat... zijn het niet meer gewend en we maken het gelukkig nee. maar heel af en toe mee. Ja. En dan is het ook af en toe maar van korte duur. Ja. Ik wil je, wil je hartelijk danken, Anneke. Dank voor het verhaal. Ja, Dank je wel. Dag. Dag. We zijn bijna het einde gekomen van deze uitzending. Ik uh, spreek het antwoordapparaat nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Heel goedendag Frank hier. Uh, het komend halfjaar mag Hongarije het voorzitterschap van de Europese Unie op zich nemen. En het kan nog wel wat worden met de politieke spanningen die rondom het, ha het land hangen. Jouw gast, Maria Ballenduks, is uh, jurist, schrijver en vertaler. Waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben, is wat zij mist als geboren Hongaarse. Wat mist ze nou het meest hier in Nederland? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Wij gaan ermee stoppen. Kaasdoener is ten einde. U kunt hier op deze zender Radio 1 luisteren naar nog steeds wakker Nederland. Live radio ook op deze zender Radio 1. We gaan gewoon door de hele nacht door. Uh, en iedereen in België die luistert, blijf alsjeblieft luisteren. En iedereen in Nederland ook. Wat mij wordt het een prettige nacht en graag tot morgen.